Twee uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Cambridge heeft de Britse koningin Elizabeth haar man prins Philip bezocht. Ze landde met een helikopter in de buurt van het ziekenhuis. Philip werd gisteren met pijnklachten in zijn borst opgenomen. Om zijn kransslagader open te houden werd er een buisje ingeplaatst. Prins Philip is de nacht goed doorgekomen. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend. Oud-VVD-voorzitter en burgemeester van Alphen aan de Rijn, Eenhoorn... heeft kritiek op het plan van het kabinet... om drie kwart van de huurwoningen te verkopen aan de bewoners. In Troskamerbreed zei hij dat de verantwoordelijkheid voor de verkoop... bij de woningcorporaties en de gemeente moet blijven. Hij pleit er ook voor om de hypotheekrenteaftrek aan te passen... om zo de woningmarkt open te breken. Eenhoorn staat daarmee lijnrecht tegenover zijn partijgenoten... in de Eerste en Tweede Kamer.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 Het Friese kerstconcert Een Kind is ons geboren met aansluitend de kerstnachtmis. Vanavond vanaf 10 voor 11 bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Welkom bij de Tros Auto Show, het werkelijk programma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast me, zoals elke week gelukkig, Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Curls Magazine. Carlo, met tranen in zijn ogen. Wat? Ja, we hebben een kerstkaart gekregen. Ja, dat is waar. Dat is ons in acht jaar tijd nog nooit overkomen. Ja, van mij. Negen jaar, tien jaar. Totaal onbekende mensen. Ja, maar voor mij niet. Want? Ben jij belazerd? J J J jij bent geen twitteraar. Nee, dat klopt. He, dat is iets voor oude mannen, zeg je altijd. Ja, dat klopt. Het zijn drie oude mannen die hebben een kaart gestuurd: Rob Blom, Arno Lommers, Mark Schuring. Gewoon allemaal kerstkaart. Beste Carlo, Bas en Jorn. Ja. Wij vergeten Jorn wel eens, ja, hij dat is onze Dacia-piloot. Ja. Bedankt voor de mooie uitzending in 2011. Ga zo door in het nieuwe jaar. Ja. Hé. Hey. We hey. kunnen ook gewoon e-mailen. Autoshow.tos.nl. Dat kan ook, mannen. Ja, maar Want dit zo zo kaart is zo, is veel leuker. 2009, zo kaart van 2009, zo'n kaart. je, ik krijg ook heel veel kerstkaarten over de e-mail. Die vind ik helemaal niet leuk. Knip ja. ik meteen weg. Ja. Die kun je niet neerzetten. Nee, deze kunnen we neerzetten. Ze staan hier. Rob, Arno en Mark. Dank jullie. Ja, even, ja leuk. Mark. Lachen. we hebben vandaag een. Uh, ja, een hele belangrijke gast. eigenlijk, ja, want we hebben de Enzo een Ferrari. een man waarop Nederland trots kan nou. zijn. Ik zei het hem net, toen zei hij heel bescheiden. Nou, nou, nou, nou. nou. Ik zeg nou, oké, okay, een nou, ik... familie waarop Nederland ik, trots kan zijn. Maar ik zeg het eens even heel hard. De Enzo Ferrari van Lelystad. Ah, dat is onzin. Dat is onzin. Nou, een beetje wel. Nee, dat is onzin. Nee? Nee. Joop nee. Donkervoort. Ja, dat wel. Joop, welkom. Ik word er stil van, jongens. Nou ja, maar we gaan er zo uitgebreid met je praten. Uh, want we willen uiteraard alles weten over die nieuwe D8-GTO. De GT Open. En een hele volwassen, dik Donkervoort met een enorme motor. Maar nog steeds vasthouden ja. aan het grote donkervoortprincipe. principe Gaat het ons allemaal vertellen? En Gaat het ons allemaal nee, nee, precies, maar dat gaan we... Nee, ja. Ja, de dat de zijn maar een paar GTO. highlightjes. D8 GTO. Ja. Ja, Ik heb hem mooi. nu twee keer gezien. Ik vond hem de tweede keer nog mooier dan de eerste keer. <laughs> We gaan beginnen met de Ford Focus Wagon, het ja. dieseltje. Ja. Maar Carlo eerst uh, het is de week van, van het officieel overlijden van Saab. Ja. ja. ja het is uh, klaar. This morning at quarter past 9, I filed for the bankruptcy of Saab Automobile en two subsidiaries. Uh, er no doubt that this is the blackest day in my career, probably also the blackest day in the history of we had no alternative. Dat zei Victor Muller, die even helemaal niks meer wil. We hebben hem gebeld voor vandaag en voor volgende week, maar het enige wat hij wil zeggen is dat hij even van zijn familie wil genieten ja. tijdens deze feestdagen. Alles bij voorstellen. En gelijk heeft hij. Gelijk heeft hij. In, uh, in, uh, in een notendop. Ja. Um. In een notendop uh, saap gekocht van General Motors. Tot ieders verbazing en niet in de laatste plaats van General Motors de verbazing. Ja. Vervolgens alles tegen zich gekregen wat hij maar tegen kon krijgen. Het begon met, met, begon met General Motors, het begon met de Europese investeringsbank... met de Zweedse overheid, met, met, met, met uh, Chinezen, met Russische investeerders... die niet helemaal lekker waren, alles, alles, alles. Het ging, bleef helemaal fout gaan, uiteindelijk weer General Motors. En toen was de koek op. Ja. Nou, dat is tweeënhalf jaar in vogelvlucht. Ja. Waarbij jij in, in het begin van die 2,5 jaar gezegd hebt... als het hem lukt, dan eet ik mijn hoed op. Als het, als het hem lukt om ontzaap om, om, om om te zaad krijgen. Te ja. Dat is toen, toen heb jij een hoed moeten opbreten. En ik heb eerder dit jaar gezegd... en als hij nog bestaat op 31 december, dan eet ik mijn hoed op. Ja. Kunnen ja. we stellen dat de hoed gewoon in de kast mag blijven, Carlo? Ja, ja. vrees van wel. Ik, ik, vind wel, wel. Maar ik vind het jammer. Ik had graag een hoed gegeten. Ik, dan, laat ik dat nou maar zeggen. En ik had er graag naast gestaan met Peter ik en Zout. Weet het, ik weet het. Ja. Ik weet het. En ik had het graag. Ik, I had returned the favor. Maar weet je, er, is, er, is, er, is, er zijn nu allerlei uh, verhalen... over, over uh, dat de Chinezen... dan toch misschien wel weer bepaalde onderdelen... van Saab willen kopen. Hè? Want het grote probleem is dat General Motors ertussen zit. Ja. Die hebben gewoon heel veel techniek aan Saab geleverd. En, Saab, en General Motors wil niet dat dat... bij obscure partijen in hun ogen... in China terechtkomt. Ja. Bovendien... Gaat als ze dan zichzelf uh, beconcurreren. Nee, beconcurreren, want ja. zij werken met een andere partij. Ja. Ja. Dus eigenlijk hele legitieme redenen. Ja. We gaan eventjes naar Niels Schellekens. Die ja. is uh, van de Saapclub Club Nederland. Meneer Schellekens, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Zwarte Week? Wat zeg je? Is dit een Zwarte Week voor de Saapliefhebber? Um, het zijn de donkere dagen voor kerst. Maar hm. een, een Zwarte Week, dat vinden wij niet. Hm. Wie, heeft, wie heeft hier schuld? Uh, General Motors, Victor Muller, de Chinezen? Dat is een hele lastige. Ja. Um, ik weet niet of dit je kunt spreken over schuld. Maar de houding van General Motors in deze is ja, wat, minder, wat minder prettig. Ja, want ja, die hebben toch wel gezorgd dat, die, dat de hele zaak genekt is, zegt u. Die uh, zijn wat halstarig uh, wat in bepaalde zaken, dat ja. klopt. Ja. Hebben jullie contact met de community? Hoeveel leden zijn er van de Saab Club in Nederland? Uh, Saapclub Nederland heeft uh, ongeveer een, een 2000 leden mm. en uh, ja, er is uh, heel erg veel contact uh, internationaal. Yeah. Sinds uh, afgelopen woensdag is uh, de site outsidesaap.com in de lucht, waarbij de Saapcommunity wereldwijd zich verenigd heeft en op 14 dan wel 15 januari volgend jaar. Een heel duidelijk positief signaal wil gaan afgeven. Hm. Namelijk: Saab is niet dood, Saap leeft. Ja, maar wel met auto's die, uh, ja, uh, als ze op zijn, uh, voor altijd op zullen zijn. Er komt er nooit meer eentje bij. Of uh, toch wel. Ziet u nog licht aan het eind van de tunnel? Wij zien, uh, wij zien zeker licht aan het eind van de tunnel. Ja. Er is, uh, het is een, uh, een, een zware stap die Victor Muller heeft moeten nemen. Hm. Een stap die uh, heel erg goed verklaarbaar is. Maar eh, naar wat wij uit onze kanalen begrepen hebben, is eh, het, eh, het verhaal aan de onderhandelingstapel nog zeker niet afgelopen. Kijk eens dan. Die hoek die, dan blijft de hoek nog in de kast even, Carlo. <lacht> ja, dat was wat dat betreft de kreet gisteren ook al, Carlo, welk... Eh, onderdeel van je garderobe kunnen wij vast uh, klaarleggen... Oh. zodat je die straks kunt gaan opeten. Uh, ja, <laughs> suikerondergoed. Uh, ik heb een, een heel klein vraagje. In het, in het begin zei jij, het is eigenlijk geen Zwarte Week. Waarom is het geen Zwarte Week? Want het omdat, is wel klaar. Omdat wij met z'n allen toch best wel rekening hielden met het feit... dat er kinken in de kabel zouden kunnen komen. Dat betreft de persconferentie zoals Victor Muller die gaf... was zeer verhelderend op een uh -huh. aantal punten. Maar ja, wij, we hebben nog steeds hoop. Oké. Okay. En zoals, we ook, zoals ik al een aantal keren tegen journalisten gezegd heb... die mij belden, dat kreeg, joh, Saap is dood. Dan was mijn antwoord, god, dat is vreemd. Toen ik hem vanmorgen startte, deed hij het nog gewoon. Ja, oké. Okay. Okay. <laughs> Heel goed. Nico Schrijdekens van de Saap Club Nederland. Sterkt in de strijd. Ja. Dankjewel. Carlo, uh, maar gaat Saap, uh, zie jij het nog licht of niet? Nee, hè? Nee. Wel door je suikerondergoed, denk nou, ik. Uh, nou, nou... Laat ik het zo kijk. zeggen. Kijk, Saap uh, buiten het gedeelte van General Motors om. He, mm -hmm. Ze zitten daar nou eenmaal in met techniek. En diep geworteld, want ze waren natuurlijk eigenaar sinds 1990. Ja. Dat is dik 20 jaar. Um, kunnen er natuurlijk Chinezen zeggen van. Nou ja, weet je, be uh, uh, bepaalde onderdelen gaan we pakken. Mm -hmm. En die kopen we voor weinig op uit mm -hmm. de failliete boedel. Nou ja, kijk, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen: Saap leeft voort. Nou, dat is maar nog maar helemaal de vraag. Want, want Saap, bij mijn weten, is de naam gewoon nog in uh, eigendom van Saab Vliegtuigen. Dus het is maar helemaal de vraag of ze zelfs die naam dan ook nog mogen maar mogen hebben. voeren. Ja. Ik, ik, ik zie het wat minder uh, uh, positief in. Maar wie weet. Ander nieuws? Ja, ander nieuws. Ik heb een leuk idee voor Joop Donkenvoort. Oh, ja. Kom op. Dat, dat, die, die, die, pak pen en papier. Hij jo. spitst de oren. Je, je, ik heb misschien, je, je, ik maak wel eens een autoblad en dan schrijf ik wel eens in van deze stoelen die daar nu in zitten zijn zo geavanceerd mm -hmm. dat het enige wat ze niet doen is het controleren van je prostaat. Ja, dat dat schreef dan de eindredacteur altijd uit want die vindt dat een beetje ordinair voor, voor, voor, voor het blad wat ik maak. Maar ik vind hem altijd wel grappig. Nou, er is nu gewoon in Japan een stoel ontwikkeld. Voor je prostaat? Nee, oh. dat dan weer het niet. Maar die herkent het zitvlak, mm -hmm. herkent de bilpartij. Nee. En is de bilpartij niet zoals die moet zijn, uh -huh. start die auto niet. Hé? Hey. Ja, dat nee. is de zogenaamde, ja, laten we maar even zeggen, aarsherkenning. Dat, hand, dat zou je ook bij de supermarkt moeten hebben. Dat je daar <lacht> gewoon met je bil zo naar de kassa gaat. <lacht> en dat je daar gewoon kunt afrekenen met je billen. Ik hoop dat, ik hoop dat de ieder, webcams heeft, aanstaan, want je deed daar iedereen, een hele leuke beweging. Ja, heeft iedereen andere billen? Is dat dat schijnt verhaal? zo, ja. Want zeker als je ze natuurlijk uh, uh, met 360 Centour-sensoren aftast. Want dat heeft <laughs> ja. deze stoel. Oh, krijg hoe je dan ook zijn? een cellulitis-warning in je, in je mailscherm? Ja, je krijgt, ja. Op tijd krijg je door ook wanneer de natuur gaat bellen. Dat ongeveer tien minuten van tevoren dan kun je alvast een tankstation zoeken. Goed, een ander uh, nieuwtje, misschien met iets meer inhoud. Alhoewel het is maar hoe je het bekijkt. zit ermee te schrijven hoor. Joep zit het te schrijven. Het zit in de volgende D9. Mercedes. Mercedes gaat met twee uitermate groene auto's naar de Auto show van Detroit. Dat mm -hmm. is uh, uh, volgende maand. Waaronder de E300 Blue Tech Hybrid. Dat is voor ons de interessantste. 204 pk sterke dieselmotor. Let wel, dieselmotor plus een 27 pk sterke elektromotor. Ja. Nou, dat is allemaal weer heel erg zuinig. 4,2 liter op 100 gemiddeld, zeggen ze. En daarmee 15% zuiniger dan de viercilinder E250-CDI. Het zijn bewegingen die we heel veel zien en nog zullen zien. Dan is er een nieuwe Maserati Quattro Porte onderweg... Uh, op de spionagefoto's uh, een, een, een model wat duidelijk doet denken aan de huidige... maar wel weer wat groter en dergelijke. Want hij moet natuurlijk op kunnen tegen de S-klasse, de 7-serie, de A8. Je de het, the usual ja. suspects. Nou, Aston Martin is ongeveer drie keer zo duur. Op, op, maar maakt niet weet. uit. Ja. Uh, laatste nieuwtje, even nu, ja. agendapunt. Ja. Van 17 februari mm -hmm. tot 15 april... Allemaal naar het Lauwman Museum in Den Haagse cultuur. Dus dat mogen we gewoon zeggen. Want daar is dan de tentoonstelling, blij dat ik rij, 125 jaar autoreclame. Nou, dat is natuurlijk heel grappig. Met de panda reclame. Met al die uitingen die we in de afgelopen ja, eh, jaar hebben gezien. Ja. Ja, in jouw geval. Uh, zes jaar, in mijn geval veertig jaar, uh, hebben zien langskomen. Ja, want ik ben zes en jij bent veertig. Nee, uh -huh. zeg maar. Ja. Nog nou, meer, dat, een, dat is het even. Te nee, ik vind dat, dat we nu gewoon weg. heel snel ja, naar Joop ja, we we moeten. Iemand die zit daar te kijken ja. en die denkt, wat doe ik hier? Joop, welkom. Je hebt, vorige week heb jij je nieuwste model gepresenteerd. de D8-GTO. We zeiden het al voordat we er uitgebreid over hebben. Hij klinkt zo. Ja, dus een, dat klinkt vrij potent. Het geluid van het blok uit de... Uh, ja, eigenlijk een heel speciale motor, Joop. Want hoe zit dat nou precies? Je ging naar Duitsland toe, want Audi is jouw vaste uh, motorenleverancier. Daar ging je kijken naar een opvolger van de motor... die in de d 8 RS zit. Maar je kreeg ineens deze. Vertel. Ja, niet helemaal. Wat ik je al vertelde, ik ging naar, uh, naar Duitsland toe. Naar meneer Hatz. Hatz. Dat is de man die verantwoordelijk is... voor, uh, voor de hele aandrijflijn van Audi. Inmiddels ook Porsche. Uh -huh. En die ging onze laatste auto laten zien, dat was de GT. En toen ging hij daarmee rijden en nou, dat vond hij wel wat. En toen zei hij van nou, ik denk dat je je motor moet gaan wijzigen voor je toekomstige modellen. Nee. En toen liet me inderdaad zien, toen, of rijden, in een TT-prototype toen nog wel, waar die motor in zat. Was dat de TTRS? Later werd dat de TTRS. Ja, ja, precies. En wat is dat voor, dat is een, eigenlijk een motor met een hele hoop... Heritage, hè? Met, met, uh... Ja, dat is eigenlijk de, de oermotor van Audi eigenlijk. Mm -hmm. hè. De, de, de Audi Quattro met de vele rally's die hij gewonnen heeft. Ja. Weet je wel, die vijfcilinder. Natuurlijk is dit nu een zeer moderne versie daarvan. Maar ze willen toch een klein beetje naar die tijd terugkijken. Want het is een, een uiterst potente en zeer sportieve en fantastisch klinkende motor. Dat hoorden we Echt bijna, bijna geen Audi motor. Nee, het is een heel lekker, lekkere dikke roffel. Ja. En dat uit een vijfcilinder. Um, je, het is toch opmerkelijk te noemen dat een relatief kleine autobouw... want ben je uh, uit Lelystad bij het hele grote Audi... zo'n motor mag uitzoeken, neem ik aan. Dat mag niet iedereen. Nee, euh, ja, laat zo zeggen. we hebben natuurlijk al sinds 1996 die, die samenwerking. Maar ik kan je voorstellen dat euh, momenteel ook die ontwikkeling van die motor voor onze auto... die neemt natuurlijk voor een heel groot deel, neemt Audi dat over. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat wij ons uh, zeer vereerd voeren, voelen, eigenlijk, met zo'n ondersteuning. Ja, absoluut. Ongelooflijk, want nu krijg je die motor geleverd, maar die, gaat bij, die wordt nog verdonkervoort. Want hij moet lichter dan die uit de fabriek van Audi komt. Hè. Dat vind ik ook opmerkelijk dat ze bouwen zelf een hele snelle motor... waarvan ze denken, nou, dit is het. Dan komt het bij jou en jij plukt er nog dingen af en bouwt het net een beetje anders. En is hij weer lichter. Bellen ze dan op van, ja, donkervoort, wat maken ze dan nu? Nee, eigenlijk kan je eerst zeggen, nou die motor past natuurlijk helemaal niet. Hè, want <laughs> ze, ze zitten natuurlijk, bij Audi zitten ze dwars in. Mm -hmm. En bij ons moeten ze in de lengterichting ja, ja. erin. Okay. Dus dat betekent al, uh, dat je begint al met de discussie van... ja, hoe moeten we die motor gaan ophangen? Mm -hmm. Nou, in de tweede plaats, als je dan natuurlijk daar zo af en toe eens bent... En je komt dan uh, daar ook natuurlijk bij de raceafdeling en zegt... hé, hey, wat zijn jullie daar nou aan het doen? Zeg, ja, zeg, dat is voor de 24 uur van de TTRS die we gaan uh, doen. Uh -huh. zeg, maar dat is een veel lichtere motor. Kunnen wij niet daar op die basis ook wat gaan doen? En zo komt van het ene het andere. <laughs> Ja, maar het blijft, blijft inderdaad bijzonder. Kijk, dat Audi motoren levert aan een partij die hen op geen enkele manier bijt. Want dat ben je natuurlijk, op ja. ja, met, met, met, met je auto's. Daar kan ik niet zo aan begrijpen. Maar dat ze inderdaad toestaan dat je daar zwaar aan gaat lopen sleutelen, dat is wel uniek. Ja, dat zegt dat wel wat. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is een dwars en in lengterichting en dat soort dingen en zo. Maar dat hebben autofabrikanten niet graag nee. over het algemeen. Nee. Dus nee, ik denk wat ze, je vertrouwen zegt... je. ze vertrouwen je. Dat is eigenlijk ja. het verhaal. En ze gunnen het je. Niet, we hebben natuurlijk, ook al, ook al zijn we natuurlijk van groot, absoluut niet in staat om iets te betekenen ten opzichte van Audi. In maar nee. wat we hebben gedaan natuurlijk, of nou het record halen... of zeg maar de 24 uur van Dubai winnen of dat soort zaken... dat kan natuurlijk nooit storend werken nee. voor een Audi. Nee, nee, nee. Het is, het, ik, ik heb jouw presentatie gezien in Lelystad, prachtig gedaan trouwens. Maar uh, wat mij vooral opviel was, je, um, um, je, je hebt een auto willen bouwen en gebouwd... die in alle opzichten de, de huidige donkervoort overtreft... Nou, dat is, dat, is, dat, dat is gelukt hier zeggen. Toverwoord, carbon. Ja. Dat is... Je, je, bent, je bent de Nederlandse carbon-specialist aan het worden, lijkt het wel. Hè? Je hebt daar ooit een keer een tipje van de sluier maar, maar nu, het, het is er. En, en jullie doen het toch maar, hè? Ja, probeer inderdaad. Kijk, je hebt, je hebt twee richtingen. Je kent het natuurlijk dat wij zijn natuurlijk heel sterk bezig... om, om beleving in de auto te houden... En niet natuurlijk dat we steeds saaier auto's bouwen... zoals dat natuurlijk bij andere grootserie wel het geval is. Ja. Want, wat is het geval? We moeten natuurlijk qua CO2 moeten we gelijk of naar beneden. Ja. Ja, er is maar één weg. Ofwel, je gaat je motortjes kleiner en zuiniger maken... of je zorgt dat die auto gewoon lichter wordt... en daarmee minder energie verbruikt. En wij hebben voor dat laatste gekozen omdat dat tegelijkertijd... natuurlijk ook nog een stukje extra autobeleving geeft. Ja, ja. Ja. Ja. Want hoe ziet die autobeleving eruit als we naar deze, dit pakket, de D8GTO, kijken? Die motor van Audi, hoeveel pk levert die? Die, uh, die begint bij 340 pk. En eindigt bij... Op dit moment 400. Ja, je kan, je kan als klant nu in een limited edition. Je levert tot dit jaar of volgend jaar, 2012, 25 afgelopen. Aan, ja. aan Lucky Bassers. Die krijgen de, de Joop Donkervoort launchbutton er volgens mij mee. Hè? Nou, die heb jij zo genoemd. Inderdaad, maar <laughs> slechts gewoon 60 pk erbij. <laughs> er wordt circuit gebeurd. Ja. En dan heb je een auto met dus 400 pk in potentie. En die weegt nog geen 700 kilo. Maar Joop, dat is een raket. Dat kan niet. Ja, daar wordt een hele leuke om mee te rijden. Wat, wat, wat, wat doet dat van 0 naar 100, zo'n beetje? Nou, Dat hebben we natuurlijk nog niet uh, de proeven die we tot nu toe hebben gedaan. Dat mm -hmm. was natuurlijk met een vrij kale auto. Dus ze zijn niet helemaal representatief. Nee. Maar zo rond de drie seconden of iets eronder... dat <tie> moet, hey, je moet je de... onder zitten. Daar moet je onder zitten. Ik zag gisteravond op de Top Gear een Catering. Die deed al uh, 2.9. Dus daar moet je onder zitten. Dat denk ik ook, ja. ja, ja dat dat die, die, die, die oude bakken Engelsen met, met, met die oude gebakjes. <tie> <dat>, uh, <tie> <tie> nou, hey, ik heb nog een, nog een vraag. Vrij intelligente vraag. Dus ik, ik, ik stel daarmee de rijimpressie iets uit. Carbon. Het blijft een, een, een, een heel magisch spul. Vijf keer zo sterk. En ik weet niet hoeveel keer lichter dan staal. Maar uit Lelytown kom je met je firma. Hè? Lelystad voor de, voor de uh, uh, Nederlanders. Um, hoe kom je aan die technologie? Want dat is toch voorbehouden aan wereldconcerns. En zo. Ho, ho, ho. Ik bedoel, hey, toch... Nou, allereerst, je hebt uh, koolstof, hè, carbon. Dat heb je natuurlijk in heel veel gradaties. Je kunt ja. uh, koolstof kan je kopen zeg maar, voor 20 euro de vierkante meter. En je kan dat ook voor 200 euro de vierkante meter. En in die, in die tussenliggende fases eigenlijk. Bijvoorbeeld, wij kopen eigenlijk uh, koolstof pre-prek, zoals dat ja. heet. Al voorgeïmpregneerde dingen. En uh, ja, dat, dat is een fabrikant van die voorgeïmpregneerde koolstof. Die bijvoorbeeld ook aan Formule 1-stallen levert en zo. Dat, dat bedoel ik. Ja. Ja. Wij zijn ook lid van... Sorry, van een aantal consortiums die eigenlijk zich bezighouden met composieten... waaronder onder andere ook bijvoorbeeld Fokker en Boeing en Tenkaten... en de diverse ja. TU's zitten. En gelukkig eigenlijk stellen die hun know-how open eigenlijk voor ons... om die zaken ook te kunnen gebruiken. Dat is ook, ook, de ook weer net als Audi, omdat ze het je gunnen en, en, om, en omdat je niet bijt. Want, want bedoel, je komt niet met miljoenen aanzetten. Dus. Nee, nee, kijk... Uh, het Ik is vind, vind dat bijzonder. Kijk, Audi is natuurlijk zeker ook geïnteresseerd in dat soort dingen. Maar je weet, voor normale serie, groot serieproductie... is dat koolstof gewoon veel te duur. Ja, hè? Want er ja, wordt wel zoiets ja. gesteld dat ja. een, een, een kilo staal kost 1 euro. of vier kilometer staal kost 1 euro. Dus kan je na, nou, als je 200 betaalt. dat is gewoon uh, ja. onzinnig om dat te doen. 2. Ja. Ja. We gaan even rijden. Ik vind je. Zo, ja, vind je ja? we gaan zitten rijden. Het zit is van totaal staal en plastic. Oh, geen carbon. Nee, geen carbon. Ja, jammer? Uh, en geen karakter ook. Van het altijd maar sturen van hele dure en heel supersportieve auto's word je ook wel eens moe. We hebben nu een gewone auto. Een auto voor uh, ja, u en mij eigenlijk. Een Ford Focus, de nieuwe Ford Focus. Al jaren een succesnummer van het merk Ford. Deze is een stationcar. Deze variant. Die is er zo vanaf uh, 27.000 euro. Het is een diesel, 1.7 liter, 4 cilinder, 115 pk... Common rail, dus eigenlijk alles erop en erand dat we meer tegenkomen in. Onthoud dit goed, het C-segment. Wat is dat dan? Nou, dat zijn alle middenklassers, hatchbacks en dat soort dingen. De Opel Astra's eh, van deze wereld, eh, ja, de BMW 1-serie hoort er ook in eh, de Golf. Nou, ga zo maar door. Eigenlijk dus een heel zwaar bevochten segment en daarin weet die Focus zich al jaren goed stand te houden. En uiteraard, ook dat merk groeit met, uh, met alles mee. En daarom is deze helemaal pekt met allerlei mooie ondersteunende elektronica. Van inparkeerhulpsystemen tot lane departure warning. Hij gaat piepen als u over, een, uh, over de lijn komt, over de witte lijn komt. Omdat u een beetje in aan het doezelen bent. Maar hij uh, kan u zelfs, zover gaat dat tegenwoordig... een stuurcorrectie geven, een ingreep als u over de witte lijn gaat. Stel, u dommelt weg, op weg van kantoor naar huis... en u tukt een beetje in. Op het moment dat u de lijn raakt, dan begint hij te piepen... en dan gaat het stuur in je hand trillen... en dan duwt hij je terug op het goede spoor. Maar dat doet hij niet altijd, hebben wij getest. Want ja, je moet even de grenzen leren kennen. Nou, de inparkeerhulp is o oh zo mooi. U zoekt en vindt een parkeerplaats. De auto herkent die dan ook... Op dat moment wordt u gevraagd ietsje naar voren rijden. En nu? Zet hem in zijn reverse, Het is een handgeschakelde. Dus zet hem in zijn achteruit, laat het stuur los en laat heel voorzichtig koppeling opkomen. We hebben dat drie keer geprobeerd. Twee keer zat ik op de stoep. Die dus dat doet het ook niet helemaal goed. En ik heb het echt gedaan volgens het boekje. Maar er zitten ook andere dingen op. Een heel mooi Adaptive Cruise Control systeem. Een systeem wat u waarschuwt. Start-stop bij het stoplicht. Je kan over het interieur twisten. Het ziet er allemaal een beetje smekkerig uit. Maar het zit wel allemaal op de goede plek. Je hebt alles onder handbereik. Het ziet er een beetje raarderig uit, maar oké. Okay. Verder zijn wij best onder de indruk van deze Focus. Het rijdt stil, het rijdt lekker, het rijdt zuinig. En het is een auto met ontzettend veel ruimte. Voor, in deze staat, met alles erop en de 34.000 euro. Dat is ongeveer wat u betaalt bij Opel voor een Astra Wagon. En dan wordt het eigenlijk alleen nog maar de afweging. Wil ik Ford of Opel? Wil ik voor het ene smoel of voor het andere? Nou. En dat is best een moeilijke keus. Dus succes daarmee. Ja, leuk. Ik vond het echt lekker auto. Alleen die inparkeerhulp. Ik heb met de Audi Q3G ook, hup, stoepel bijna tegen een boom. <laughs> Waardeloze systemen. Ja, ja, dus we gaan hem niet zien voor Huizen nee, van weer Nee, zeker uh, niet. Traagse. We hebben nog altijd trouwens gast, Joop Donkervoort. Joop, ja. die D8-GTO, want hij is gegroeid ten opzichte van zijn, uh, van zijn voorgangers. Wat gaat hij kosten? Um, zonder belasting ton tot 150.000 euro. En wat doet hij dan in de belasting als je helemaal klaar bent? Um, uh, zeg maar vanaf 143.000 tot zo 210.000. Zo zijn wel bedragen, hè? Nou, jongen, jongen. En het zijn geen dagelijkse auto's, Joop. Het is iets wat je erbij moet hebben als speeltje, ja. zeg ik dan even. Uh, teasing. Ja. Ja? ja? Oh, oh oké. Okay. Ik, denk, ik denk, nee, die is ja, makkelijk als uh, dagelijkse auto. Er zijn weinig mensen die volgens mij met hun Donkervoort elke dag het woon-werkverkeer doen, of zijn die er wel? Nee, inderdaad. Uh, ja. Het merendeel is toch wel een, uh, zeg maar, als derde, vierde auto. Ja, ja. precies. Maar, mooi. En het zijn mannen die straks op de Nürburgring als ze gaan rijden... de Porsche GT3's, uh, de Lamborghini's. De echte oh, nee. snelle jongens gewoon lachend inpakken. Denk ik. Een Veyronnetje, denk Laat ik Laten we nog. dat toch hopen, ja. absoluut. Ja. Want, want ik, las, ik las op internet dat de, de, de gewicht-pk-verhouding... beter is dan de <laughs> Bugatti Veyron, de snelste auto ter wereld. Ja, ja. ja dus dat betekent dat... Uh, ja, we moeten ook wat betreft wielophanging en dergelijke, schokbrekers en zo... Ja. moeten ook natuurlijk iets heel moois maken. Nou, zitten we natuurlijk al heel aardig. Maar dat wordt eigenlijk de uitdaging dadelijk op de circuits... om daar iets heel leuks van te maken. Ja. Maar dan gaan ze allemaal voorbij, zelfs de fabrieksteams. Als het reglementair mag, ja. ja, dan komen we heel eind. Het gaat Donkervoort ooit meedoen met de 24 uur van Le Mans bijvoorbeeld... als zelf ingeschrevene. Op dit moment is daar nog geen klasse nee? voor. Nee, nee? oké, okay. nee. dus je kan nog niet. Hey. Maar als dat er wel zou zijn, kan je dat, zou je dat meedoen? Zouden we dat heel graag doen, ja, ja. ja. precies. En, en, en hoe, wat doe jij aan marketing? Want zijn er nog steeds mensen die vanzelf kopen? Of zijn, er, uh, is het, is het, uh, zijn jullie actief ook in andere markten buiten Nederland? Waar nou, verkoop je Eigenlijk, het, uh, zoals we je voor weet, de grootste markt ligt natuurlijk buiten Nederland. Ja. En uh, wij verkopen eigenlijk heel vaak en heel veel eigenlijk. Via, zal ik maar zeggen, onze m dus oftewel onze klanten. Ja, de wil helemaal die wat rijden. Rijden. Ja, ja, ja, precies. Ja. Dat wat, wat mij nog nooit is overkomen: donker voortrijden. Want ik kan er niet in. Het, die dingen zijn veel te smal. Kan ik in deze wel? Heb je eindelijk een auto gebouwd, Joop, waar, waar ik in kan? Ja, je weet. Ik heb er echt nachten wachten van dat gelegen. Ik maar ja. ik heb hem nu echt gemaakt zodat ja. jij er ook in kan. Dus ja. we hebben een rijimpressie over niet al te lang. Het, het hebben een D8-GTO. Absoluut. Nou ja, dat, dat, dat, maar dat is toch wel boeiend. Want ja. zit daar dan ook die billencontrole in? <laughs> Billenherkenning. Ja, billenherkenning. Dat nog niet, Joop. Daar zit wel een billencontrole in natuurlijk. Maar anders als jij net had uitgelegd. Oké, oké, oké. Nou, de twitter uit GD die vraagt zich af of je voor en na de kerst nog wel uh, kunt rijden met jou. Want, om, dat is lastig. Dan wordt ik er een hoop gegeten. Ja, er een hele, en, hele hoop lopen. Ja. Joop, dankjewel voor je komst. Geweldig. De D8 GTO. Mooie plaatjes kun je ja. op je internet zien. Ja. Ook op onze, op onze site trouwens. Ja, want hij, dat vergeten we te zeggen. Het is een pracht van een auto. Hij is ontzettend ja. mooi. Dankjewel, Joop. Een volwassen, prachtig mooie auto. Carlo, het zit erop. Volgende week een nieuwe Tos Auto Show. Uiteraard. Dat is de 31 december. Terugblik op het, op het afgelopen jaar. Ja, de beste ja, rijimpressie. En ik, ik, ik moet ondertussen mijn suikerondergoed maar klaar gaan leggen. Volgens het Saapforum op Twitter. En ik haal het hoedje wat nog over is. Haal ik uit jouw kast. Als u suggesties hebt voor de mooiste rij die we hoorden hier op Tros Auto Show. Twitter, het Tros Auto Show. Of op Facebook even melden of de gewone mail kan ook. www.tros.nl/slash autoshow. Kunt u de uitzending terugluisteren? Podcast en noem maar op. Hele mooie Kerst. Eet niet te veel, anders start u auto morgen niet vanwege de dikke billen. Straks gaan de collega's van Opium hier verder. Maar nu eerst naar het NOS Journaal. En uh, dat is, wordt verzorgd door Gert Kluk. Tot volgende week. Volgende week. Radio 1, het NOS -journaal. In Nigeria zijn bij gevechten tussen de politie en leden van de militante beweging Boko Haram zeker 50 mensen omgekomen. De islamitische organisatie heeft sinds donderdag kerken gebombardeerd en politiebureaus aangevallen. Boko Haram wil de sharia-wetgeving invoeren in Nigeria. In Rusland betogen tienduizenden mensen voor eerlijke nieuwe verkiezingen. Ze eisen dat er een onderzoek komt naar fraude bij de parlementsverkiezingen begin deze maand. De partij van premier Poetin en president Medvedev zou gefraudeerd hebben. De sfeer bij de demonstratie in Moskou is vooralsnog gemoedelijk. In een ziekenhuis in Cambridge heeft de Britse koningin Elisabeth haar man prins Philip bezocht. Ze landde met een helikopter in de buurt van het ziekenhuis. Philip werd gisteren aan zijn hart geopereerd. Hij maakt het inmiddels goed. De politie heeft de identiteit van een van de twee slachtoffers van de schietpartij in Houten bekendgemaakt. Het is een man van 47 uit wijk en Aalburg... Gisteravond werd hij samen met een nog onbekende man doodgeschoten... bij het Van der Valk Hotel langs de A27. De schutter of schutters zijn nog voortvluchtig. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium Radio, het cultuurmagazine van Radio 1. Live vanuit de nok van Theater Carré, goed bereikbaar met de lift. Ik zeg het er maar eventjes bij. Het geur van de fraaie kerstbomen, die mengt zich hier met de zaagsel en de leeuwenpoepgeur. Het kerstrekenst is in volle gang. Straks Henk van der Meijden hier te gast, hij organiseert dat al jaren. Verder, wel eens de Vries over Woestwater, de kerstproductie van het Rode Theater waar zij in speelt. In Haarlem komt de Christmas Carol van Dickens weer tot leven, in de Schouwburg al daar. Ik vond het wel leuk dat de sneeuwvlokjes op, uh, op de schouders hadden dat die dan wegwaaien als ze liepen. Erik van Muiswinkel die speelt Scrooge, hij is straks hier in Carré. En verder bellen we in de bus met de heren van Jurk, Gerbrand Bakker die komt vertellen over zijn winterboek, we hebben de virtuele vitrine met Simon van der Geest, Dana Linsen over kerstfilms, 80 seconden latente talent en muziek van Felix Stradegier. De radio speelt. Stille nacht. De radio speelt. So this is Christmas. De radio speelt. Kerstmis is feest. Kerstmis is hell Ja, doorhalen wat niet verlangd wordt, zou ik maar zeggen. Dankjewel Felix, straks meer. Vanaf maandag staat uh, Utrecht weer vijf dagen lang in de teken van de klassieke muziek. Tijdens de negende editie van het uh, Internationaal Kamermuziekfestival van violiste Janine Jansen... kunt u als liefhebber of juist als nieuwsgierige nieuwkomer op bijzondere locaties genieten van concerten. Janine Jansen is aan het repeteren in Vredenburg... maar heeft zich even losgerukt van, uh, van de grote zaal en is nu aan de telefoon als het goed is. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je zit midden in de repetitie voor het openingsconcert. Hè? Ja. Gaat het een beetje naar wens allemaal? Ja, het is ontzettend leuk. We hebben een heel leuk openingsprogramma. Samen met uh, Frank Groothof en uh, Defensive Ja. Dat zijn leerlingen van mijn oud les, Koosje Wijzenbeek. Mm -hmm. Dus uh, als oud-defensive Fitler ben ik er ook bij. <laughs> ja, leuk zeg. Maar het wordt echt een heel leuk en spannend, uh, spannend verhaal. En mooie muziek. Het wordt echt uh, een goede opening. Ja, nou is Frank, uh, hij, is, hij heeft, net Kees de Jonge heeft hij gedaan. Is, is hij ook bezig met uh, uh, acteren? Betekent dat dat jij ook moet acteren? Of kun jij je toch beperken tot de viool? Um, in principe beperken wij ons inderdaad tot, tot uh, de instrumenten. Maar hij probeert ons af en toe wel een beetje te, uh, te betrekken, natuurlijk. Uh, dus dat is, uh, dat is spannend. We weten niet precies wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Hmm. Maar hij brengt, ik bedoel, hij is zo geweldig. Hij doet dat op zo'n ja. fantastische manier. Dus dat is ja, dat kan je als, als geen ander. Hey, je, gaat, ja, je, gaat, je gaat zelf ook spelen met, uh, met je friends, zoals dat dan heet. Uh, yeah. wie, wie zijn de vrienden die je zover hebt gekregen om naar Utrecht af te reizen? Oh, nou, er, komen altijd, er is altijd een, een, een soort van vaste groep, maar ook altijd mm -hmm. uh, nieuwe gezichten. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, dit jaar komt Itamarco-Lan, uh, pianist waar ik heel veel mee samenspeel. Uh, maar ook Julian Rachlin komt en een hoop mensen uit, uh, uit Zweden, uit Scandinavië. Uh, en ook een heleboel blazers komen er dit jaar. Dus we hebben een hele mooie combinatie van strijkers blaasinstrumenten. Bart Moejaard komt. De, de, de Belg, schrijver. ja, prachtig. Ja, precies. Ja, die ja, doet... L'histoire du soldat van Stavinsky, die gaat die doen, toch? Klopt, en dat ja, gaan prachtig. we in Tivoli doen. Dus dat hmm. wordt echt een hele belevenis. Dus ik hoop dat iedereen naar toe komt. Het is op de 30e december om 8 uur s'avonds. En dat is dus met Bart Moejaard. Die heeft een heel een hele mooie... Ja, eigenlijk een nieuwe versie geschreven van dat verhaal. Ja. En uh, ja, dat, uh, ik, ik, ik, Tivoli is natuurlijk een ongebruikelijk podium... Ja, voor zegt een poppodium, ja. ...voor muzici klassieke mm -hmm. maar dat uh, Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dat je... zijn bijna het eind van het festival. Dus er komt nog heel veel ervoor. Ja, ben je, ben je overigens zelf wel eens als, als liefhebber in Tivoli... ook geweest voor popconcerten, of dat toch niet? En nog. Niet, maar uh, ik woon nu in Utrecht, dus wie ja. weet. Ja, het is natuurlijk uh, de hoek dan. De hoek. Ja. ja, dat is een hartstikke leuke, leuke zaal. En denk ja. je, je wat is natuurlijk heel mooi dat je op die manier ook uh, niet-klassiek publiek bereikt met, uh, met je concerten. Denk je dat dat ook inderdaad gaat, zo gaat werken? Uh, nou, het is altijd leuk als er uh, een nieuw uh, nieuwe publiek komt en uh, als mensen ja, een beetje in aanraking komen met, uh, met, met wat wij doen, de klassieke muziek. Ja. Dus dat is, uh, dat is absoluut leuk, maar ik denk dat er ook wel heel veel. Um, ja heel veel mensen naartoe komen die gewoon ook tijdens het festival elk jaar vaak komen. Uh -huh. Maar uh, nee, absoluut. Het is, uh, maar sowieso tijdens het festival. Er zijn een hoop leuke concerten ook. Bijvoorbeeld de verborgen juwelenserie en allemaal hele ja, mooie locaties door de, door de binnenstad. Yeah, waar, uh, yeah, yeah. waar je ook gewoon... Eens ...binnen kan kijken bij plekken ja, waar je eigenlijk niet zo snel binnenkomt. Te doen. Leuk om zo'n stad helemaal op zijn kop te zetten, lijkt mij. Een nog een mooie la stad. Ja, ja. Nog Laatste vraag, Janine, want we hebben niet zo heel lang geleden... ...die, ja, die ja. vrij documentaire over je gezien dat, dat, je, dat je heel erg moe was... ...en het even rustig aan moest doen. Gaat het weer goed ja. inmiddels? Het gaat goed. Ja? Ja, ik heb ontzettend veel goede energie uh, voor het festival... ...en uh, nee, ik kijk er heel erg naar uit. Dus het gaat absoluut veel, uh, veel beter, ja. Goed om te horen. Doe je best. Ja, Veel dankjewel. plezier. En een mooie dankjewel. kerst gewenst. Oké, okay, dankjewel. Janine Jansen ah. was dat. Het Internationaal Kamermuziekfestival vindt van 26 tot en met 30 december plaats in Utrecht. En de AVRO zendt op Radio 4 het festival vier avonden live uit. Voor meer informatie over het festival en kaartverkoop kunt u terecht op www.kamermuziekfestival.nl Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Ja, het, is, uh, het was de week waarin we minstens twee grote cultuurdragers... het uh, tijdelijke voor het eeuwige zagen verhuilen: Schrijver, dissident, president Václav Havel van Tsjechië... en die andere zelfbenoemde grote cultuurdrager, Kim Jong-il... De voorzover bekend onbetwiste leider van Noord-Korea, meester, golfer, liefhebber van westerse films, architect, schrijver van maar liefst 1500 boeken en toponderdrukker. Schrijver bovendien van opera's die we helaas niet hebben aangetroffen in de uitgebreide muziekcollectie van de Omroep in Hilversum of zijn composities om te huilen waren, dat kunnen we u dus niet laten horen. Zijn onderdanen huilde in elk geval als volgens een zorgvuldig uitgeschreven partituur unisono. Het Groningen Museum gaat failliet. Nou, niet helemaal. Als het een Zweedse autofabrikant was geweest, dan waren de deuren al lang gesloten. Maar een museum is een instelling van de gemeenschap en gaat dus niet failliet. De gemeenschap die ziet zich nu wel geconfronteerd met een gat. Of het een gat in de hand van ex-directeur Kees van Twist was of dat er andere oorzaken aan te wijzen zijn, daarover zal nog wel even door worden gezwarte Piet. Het is in elk geval een bedrag waar we in de Oudejaarsloterij best blij mee zouden zijn. Er is een liquiditeitstekort van 1 miljoen euro kort termijn ongeveer. We hebben een schuldpositie van of we het Groningen Museum van 4,2 miljoen euro. Uh, en het uh, exportatietekort dit jaar zal ongeveer rond de 6 ton uh, eindigen. Dus uh, ja, dat uh, zijn uh, forse problemen. We blijven in Groningen. Helemaal in het oosten van die provincie woont dichter Tonnes Oosterhof. Hem werd deze week de PC-Hoofdprijs 2012 voor zijn gehele oeuvre toegekend. Poëzie die volgens de jury in hoge mate vernieuwend is. Aan de prijs is een geldbedrag van 60.000 euro verbonden. En dus richtte journalistiek Nederland de microfoons naar Groningen... om toch vooral de gelauwerde dichter een paar fraaie uitspraken te ontlokken. Ooster Oosterhof houdt de deur liever dicht en de telefoon naast de haak. Maar goed, voor deze ene keer dan maar. Sinds vanochtend de telefoon niet meer stilstaat... en Jan en alle mannen op de stoep staan... Uh, weet ik uh, dat dit een belangrijke prijs is. Ik hoop niet weer mee te maken. Ja, nou, als u luistert in Oslo... laat die Nobelprijs voor de literatuur te zijn de tijd dus maar zitten... Het woord van het jaar werd tuigdorp, althans volgens de Vandalen. Een woord afkomstig uit de creatieve koker van de PVV. Die partij heeft toch al voor behoorlijk wat taalvernieuwing gezorgd. Kop voor de tax, KVA, politie en natuurlijk... De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de bedrijfspoedel van Rutte 1. Als ze zich bij de PVV zouden realiseren hoeveel ze inmiddels aan de Nederlandse taal en dus cultuur hebben bijgedragen... zouden ze zichzelf per direct wegbezuinigen. Totale abracadabra voor wie nog een bakalite telefoon met draaischijf heeft. Angry Birds. Het is een app waarin spelers met een katapult booskijkende vogels moeten lanceren. Ten einde in wankele constructies verschanste groene varkens te vernietigen. En daar hoort een muziekje bij en dat gaat zo. En nu heeft het London Philharmonic Orchestra het deuntje geadopteerd... en opgenomen op uw nieuwste album The Greatest Video Game Music. Vraag me toch af of we dat binnenkort zullen horen op Radio 4. Luistert u naar het slotdeel uit de Ouverture Angry Birds... uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Skeet. Tot over het nieuwsoverzicht van Opium voor deze week. En dit is de Tiny Little Big Band Die hebben een eigen kerstmelodie opgenomen. Hier uitgevoerd tijdens het AVRO-programma vrijdagmiddag live. Op vrijdagmiddag. You put the X-mas Christmas Santa's sleigh will dive to the ground the moment that you are around Come over here girl who do a business let's book the X-mas Christmas Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Candy cane stockings and a hooted top You put the x Christmas silver bells jingling non-stop you put the x Christmas Just go like an open fire. You're the present girl that I desire. Come over here, girl. Food away, feel stiff. That food, kiaxing, Christmas girl. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. De Tiny Little Big Band was dat. Ik deed uh, onszelf eigenlijk wel een beetje te kort. Want het was niet een opname uit uh, Vrijdagmiddag Live... maar een opname toen ze hier waren, hier in Opium in Carré. Over Carré gesproken. Op 3 december 1887 opende Oscar Carré zijn eigen circus theater aan de Amstel. met een grote, briljante gala-openingsvoorstelling. Nu, bijna 125 jaar later, komt het Wereldkerscircus. met een ode aan de Circusvorst. die dit jaar precies 100 jaar geleden overleed. producent Henk van der Meijden van het Wereld circus, die zit bij ons. het Kerscircus zit hier aan de tafel. Ja, even terug naar in de loop van deze week. En toen werd bekend dat Kim Jong-il uh, was overleden. En ik, ik zat gisteravond naar uw uh, fantastische circus te kijken. Daar heeft u Noord-Koreaanse trapeze-artiesten uh, aan het werk. Ja, het was voor de artiesten een, een week van... een hele bewogen, emotionele week. Ja. Als ik nog voor de telegraaf schreef, dan zou ik als kop maken... tussen tranen en triomf. Met van die hele grote chocoladeletters? Of... Ja, nee, nee, maar ik bedoel... Uh, wij praten er nog gemakkelijk over, maar... Uh, ik hoorde dus morgens om half zeven, uh, kijk de CNN, uh, dat Kim Jong-il dood was. En ik denk, dat is het einde van het optreden van de, mijn Noord-Koreaanse trapeze. Want artematen. u dacht, ze, ze gaan weg. Ze gaan ik weg. denk, ze moeten terug. Ja. En uh, nou ja, ik ben meteen naar Carré gegaan en uh, daar waren ze om half tien al. En toen kreeg ik het bericht van de, uh, via de, uh, de ambassade in Parijs van de regering in Pyongyang... Mm -hmm. dat ze de volgende dag terug moesten naar Pyongyang. Zo. Ja. Toen uh, wisten ze het nog niet, dus ik heb de leider in de directiekamer geroepen... en hem gezegd dat uh, Kim jong -il is overleden Hij was met nog twee staffunctionarissen. U moest het nieuws verbrengen? Ja, ja, ja. En ze stortte totaal in. Huilen, volwassen, stoere kerels die ineens tranen uitbarsten... en echt uh, minutenlang duurde het voor ze weer konden praten. Ja. En, uh, dat was een enorme shock natuurlijk. En... Uh, alle artiesten kwamen er later bij en allemaal natuurlijk heel geëmotioneerd. Wij ja. kunnen ons dat niet voorstellen. Maar ik ben dus elk jaar wel twee keer in Noord-Korea. en Ja, voor hun is het ja, misschien een vreemde, vreemde vergelijking nu vlak voor kerst. Maar voor hun is het Jezus, ja. Kim Jong-il. Ja. Kijk, op de kleuterschool krijgen ze al elk jaar als ze jarig zijn een cadeau van Kim Jong-il. Ze beginnen met les te geven op de lagere school. Ja. Uh, elke dag een uur, Kim Jong-il. Ja, dus HBO, niet beter dan... Kim Jong-il. Ja. Op de universiteit Kim Jong-il. Ja. Als je daar op straat loopt, geen lichtreclames, wel een verluchting hoor. Maar, <laughs> maar overal foto's, Kim Jong-il. Ja. Zit je naar de televisie te ja, kijken. Orton. Dan gaat, zie je een prachtig landschap, de zon gaat op. En door de zon zie je weer. Jonge ja goed, maar u, u, u, wil, zit, u, zit het, daar, u zit daar wel met twee petten op dat moment. Want u heeft ook een, een zakelijk belang. Ja, dat dus, die mensen uh, niet naar de Korea gaan. Ja, ja, gelukkig. Ik was de volgorde al aan het veranderen. We hebben een heel sterk programma. Aha. Het is wel een van de topnummers. Maar de show had niet echt had er onder geleden. Maar hmm. het publiek had het niet gemerkt. Geweldige show. Maar in ieder geval, uh, toen heb ik de ambassade Parijs gebeld. Want we hebben geen ambassade in Nederland. Nee. Berlijn, dat was er een andere culturele uh, man. In ieder geval... Oh, eindelijk smiddags kreeg ik toen het licht wat ik zei... kijk, het circus is gesticht door Kim Jong-il. De acrobaten hebben een opleiding te danken aan Kim Jong-il. Dus het is een soort eerbetoon... Hij was een soort beschermheer ja. van het circus... Je haalt me de woorden uit het mond. Ik zeg dus, laten we, hè, jullie zijn ja. helden van Pyongyang. Want het zijn trapeze-acrobaten. Dat is wat je vergelijkt met, met Sven Kramer of Inge mm -hmm. de Bruin. Ja. Hè, die worden enorm gewa gewaardeerd als een gouden klam Winnen staan er duizenden mensen langs de weg om hen in te halen. Ik zeg, laten we dan dit doen als een uh, eerbetoon aan, aan jullie land. En... Ik ben de enige die toestemming heeft gekregen. Aha. Ik heb ook een groot circus in Stuttgart. Daar heb ik ook een groep. En wij, mogen, wij mogen blijven, maar bijvoorbeeld de grote Pyongyang-opera, die zat dag voor de première in Peking. 300 personen met orkest, onmiddellijk terug. Ja. Een Pyongyang-ballet, uh, ook ergens in, in, in Azië terug en andere groepen ook, maar... Boom. U heeft goede contract in Noord-Korea, dat blijkt me Ja, al 25 jaar. Ja, en, ja, ja. Nou ja, maar voor de artiesten was het natuurlijk een hele ja. moeilijke steeds. Ze speelden ze nog steeds, met, nog met, zwart. ze dat, met zwarte banden. Ja. Uh, mochten natuurlijk niet uh, op de premièreparty uh, komen. Ja. Hebben Nog een rouwdienst hebben we gehad met kransen en kaarsen. En, ja, maar uh, dan is het dan toch die trots. We willen laten zien wat we kunnen. Want dat ja. zijn de Noord-Koreanen, ja. ja. daarom haal ik ze ook hier naartoe... De wereldkampioenen op het gebied van de vliegende trapeze, zoals de Chinezen, de champions zijn uh, de balansnummers op de grond. Ja. Is het Noord-Korea is dus een land waar u regelmatig naartoe gaat om uh, acts te bekijken. Is het een, een, een bent u het hele jaar bezig met het circus om om festivals? Ik ben bezig met 2014. 2014? Ja, ja. Om die die beste de top acts hebben we weer. De NRC schreef ook zoveel top acts in één programma. Hebben we nog nooit gezien. Hmm. Dan moet je natuurlijk... Ja, wat telegraaf Dat, de gaat, niet vanzelf, eigenlijk? dat wat, gaat niet vanzelf. Wat schreef de telegraaf eigenlijk? Dat heb ik niet gezien. Uh, de Telegraaf heeft nog geen kritiek geschreven. Oh, dus. Is dat niet <laughs> raar? <laughs> maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja. Ja. Maar, maar u bent het hele jaar dus al ver vooruit aan het plannen. Ja, uh, en, ja. en is, ja, dan, is die concurrentie ja, dan heel groot? Ik, ik zit in de jury dat? van het festival in Monte Carlo. Houdt u dan ik audities? Ik ben in de jury van het circusfestival van Rome. Ja. Ik ben het Parijs circusfestival Budapest. Ik, ja. uh, maar is ja. er ook sprake van audities, meneer Van der Dat u, u zegt, van kunt u iets doen om te kijken of u goed genoeg bent? Of u gaat gewoon naar voorstellingen toe? Ik ga naar voorstellingen toe. Nou ja, naar festivals meestal. En, ja, en ik heb zoveel goede contacten in de circuswereld. Ik bedoel, die top is net als bij voetballen. Dat bestaat toch maar misschien uit een, een 200 mensen, begrijp je? En als er morgen een nieuw nummer in Las Vegas is waar iedereen over praat. dan weet ik dat overmorgen. En, en hoe hoort het je dat dan? Het is ook een soort hoe netwerk. Hoe, ja, hoe, hoe gaat het dan? Krijgt u dan een sms'je van een collega die zegt. Van, ja, dan word ik, word ik gebeld door, ja, door een nummer wat ik al gehad heb. Oh, de nu is een speller, staat er een jongleur? Dat heb ik nog nooit gezien. En dan, uh, Stapt u meteen in het vliegtuig? Nou, dan, dan stap ik zien. niet in het vliegtuig. Tegenwoordig zijn er van die e-mails en toestanden. <laughs> en, en, ja, ik ben er films. helemaal niet goed in. Ik ben nee. een schrijfmachine. Ja, maar ja. dan krijg je een link. En bij die link zie ik dan het nummer. En dan zie ik de eerste minuut al of het goed is of niet. Ja. En dan gaan we aan het werk. Ja. Ja. U, u doet het al 27 jaar. Hè? Nou, 40 jaar eigenlijk. 40 jaar circus. Ik, wij, ik opende de Ahoy in 19... 71 met het uh, Russisch staatscircus. Wat toen voor het eerst in Nederland kwam. Dat deed u uh, naast uw werk voor de, voor de Telegraaf en voor privé? Ik heb altijd theater gedaan. Ja. Ook het Bolshoi-ballet bracht ik al in die tijd. Wat ik ja. hier weer in Carré gebracht heb. Kirov-ballet, Marinsky-theater. Ja. Circus en ballet, dat zijn uh, dingen die me aan het hart liggen. Omdat dat... Ja, ik heb enorm respect voor de enorme discipline. Uh -huh. Ik ken geen mensen eigenlijk... die zo hard werken, zo ijverig zijn. Zo'n doorzettingsvermogen hebben als circusartiesten. Maar dat geldt ook voor klassiek ballet natuurlijk. Mm -hmm. Dat is geen fake. Wel even toch in een tijd van nep en fake zangeressen... die, nou ja, platen maken en hitscoren... vaak via een heleboel technische middelen... Maar bij circus en klassiek ballet kan, het niet. Het, kan dat niet. Op dat moment alles moet is echt. toch prestatie goed ja. zijn. Ja. Ja, ja, ja. Uh, is, is die liefde, is die, gaat die heel ver terug? Ook, uh, dat u altijd al, met, voor, voor circus als kleine jongen, bijvoorbeeld al. Uh... Wil je maar als kleine jongen? Nou, ik wil ja, het toch ja, even horen. Nou ja, ik was zoals vele kleine jongens. He, dat, dat is inderdaad zo. Dat zie je ook nu vanmiddag weer in een uitverkocht carré. Ja, kinderen. Die kinderen die ja. allemaal binnenkomen. Dat is het mooie van Circus. Mm -hmm. he. dat, het is voor kinderen vaak het eerste live entertainment dat ze zien. Ik oh, herinner me, dat me dat nog, toen ook, ja? ik heel jong was, Circus Strasburger. Ja, ik herinner me daar nog de paardennummers van en, en alles. Dus het is zo belangrijk, vind ik ook, dat jonge mensen dan, die kinderen iets goeds zien. Kwaliteit mm -hmm. zien. Uh, ja. En, die, en dat krijgen ze hier in Carré. Het is echt wereldkwaliteit. Ja, dan krijg je ook altijd het gedoe over, over de, de dieren, of die, die wel goed worden behandeld. Uh, Wij brengen in Carré uh, liever minder dierennummers. Maar wij leggen de lat heel hoog. Mm -hmm. Ik heb nu het roofdierennummer met 16 leven, het grootste roofdierennummer ter wereld. Van Martin Leesy. Vorig jaar bekroond met de Gouden Clown, de Oscar van de Circuswereld. Maar Martin breng ik ook door zijn prestaties, zijn personeel, wat hij allemaal doet. Maar ook omdat de hele dierenhand. De, dier de verzorging van de dieren fantastisch is. Mm -hmm. Geweldig. Ik ken niemand, geen domteur in de wereld. Nou, zijn broer Alex, die in Amerika is. Die jongens zijn opgegroeid in de dierentuin van hun vader, waar ze al met dieren speelden. Ja, ja. Ja. Maar hij. En dan kan ik zo kwaad worden als mensen het hebben over wilde dieren. Dit zijn geen wilde dieren. Dit is de tiende generatie die gefokt is uit. Dus het zijn er, ja. En hij, en steekt hij rustig op uw... met de fles zo, zo klein, ja. begrijp je? Als... Maar u steekt rustig uw, uw hand de, door, de, door de tralies, begrijp ik? Of, Wat zegt u? U steekt rustig uw hand door de tralies? Nou, ik heb wel in de kooi gestaan met de witte leeuw. Mijn dochter van zes ook toen, begrijp je? Toen ze nog zes was. Ik bedoel, hij, hij, hij heeft nu een wit leeuwtje bij zich. Die heeft hij vanmorgen nog gewassen met shampoo in de kleedkamer. Ja, het zijn, hij, hij voedt ze dus vanaf het begin af als kleine puppies eigenlijk. Ja, ja, ja want ze, achter, ze staan achter hier, hier bij Karree op het ja, parkeerplaats. Ja, de hele parkeerplaats is, is ontruimd. Want hij, wij geven de leven meer ruimte dan eigenlijk wettelijk is voorgeschreven. Martin Leesje, dat is. Ja, uh, ja. Ja, zodat ja. ze ook een uitloop hebben. Het verhaal dat dieren de hele dag in de kooi zitten, dat is achterhaald. Ja. Natuurlijk zijn er ook zwarte schapen in de circuswereld. Maar, maar die pesten het voor de, voor de goede domteurs. Maar ja. wij nemen alleen maar. Dierennummers waarvan ik s'nachts rustig kan slapen. Ja. Ja. Geen beren, geen apen. Nou, ik denk dat de mensen hier in de buurt slecht slapen. Want het, ze maken wel een hoop herrie, die, die Leeuwenfilmen op. Ze, ze brullen behoorlijk. Ja, maar het is toch heerlijk het gevoel dat je, <laughs> je, je net op safari je hebt ze voor de deur, <laughs> toch? Ja. Ja. Ja. Zeg, het, het feit dat. Carré is natuurlijk ooit als circus uh, uh, bedoeld. Uh, het feit dat het hier in dit theater zich afspeelt. Is, betekent dat nog iets speciaals voor u? Ja, ik bedoel, dat geeft het circus een gouden lijst. Hè? En dat betekent het ook voor de artiesten. Ja. Zoals onze clown, Bello Nock. Dit jaar onderscheiden in Monte Carlo in januari. Uh, de gouden clown, Oscar met ja. de circuswereld. Ja, dus, uh, Time Magazine schreef de beste clown in Amerika. Julia Post, de meest hardwerkende clown ter wereld. Dat is het ook. Maar Bello treedt dus in Amerika op uh, Madison Square Garden. Sta, uh, arena's voor 20, 30.000 mensen. Maar hij is gelukkig hier in Carré. Hij, hij verdient daar ook enorme kapitalen. Mm -hmm. Hij is, ja? ja? hij is hier ook heel duur. Maar hij is heel gelukkig. Want voor een clown is het zo belangrijk dat, dat ja. hij contact heeft met het publiek. Ja. De... Want het kost, kost een hoop geld om uh, artiesten hier naartoe te het heel, ja, ja. ja, Het is ja. een heel kostbaar programma. Ja. Ja. Maar, maar ja, wat je zegt over kwaliteit is, is mij net onder de trapeze. Dat is dus de wat, enige zekerheid die ik heb. Wat, wat is uw hoogtepunt uh, wat dat betreft? Uh, de Mijn hoogtepunt is nou, een ja, ander verhaal. Ja, is een ander ja, verhaal. Ja. Maar ik bedoel, wat is uw, uh, uw belangrijkste act dit jaar? Dat u zegt van ik ben blij dat die er is. Dat ja, dus hetzelfde als je vader vraagt van welk kind huid, meestalig. Ja, maar zijn dat zijn zeiden, de, de Koreanen, de Noord-Koreanen. Daar ja, over hadden. Bello Nok ja. uh, en Martin Lacey. Dat, dat zijn de topnummers. En een heel verfijnd mooi nummer is uh, het luchtnummer uh, Flight of Desire. Dat is typisch een voorbeeld van het nieuwe circus. Wij, bij, bij mijn idee is altijd het klassieke te vermengen met het nieuwe. Dus circus niet alleen maar, is niet alleen meer spanning en sensatie, ja. maar ook... Scho spanning, schoonheid en sensatie. En dit luchtnummer, de prestaties zijn enorm moeilijk en gevaarlijk... maar het ontroert je, het je. En, en zo heeft het circus toekomst. Ja. Het circus is, zoals het nu de laatste tijd is, totaal theater. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is mooi. Het is een nummer met, met een, een man en een vrouw... die, die uh, choreografie uitvoeren in de lucht uh, en ja, op de Ja, maar he? er is ook contact. Het is, het is emotie. Het ja, is, ja, dat is mooi. Goed. Ik, ik, laat ik even melden dat het uh, Wereld Kerstikers nog tot met zondag 8 januari te zien is in Theater Carré. Ka kaarten zetten te koop via de site van Carré, www.theatercarré.nl. Morgen is uh, Henk van der Meijden tussen 12 en 4... ook nog te gast in het Radio 1-programma De Perstribune... dat uh, met een speciale kersttribune eenmalig uitzendt vanuit Carré. Dus u kunt lekker dicht bij huis blijven. Ja, heerlijk. Ja, ik ben hier de hele kerst en ja, uh, ja. alle dagen. Kerstdiners, het zit er niet in dan, of wel? Ik haat lange kerstdiners. Ik, ik ben ook. veel te ongeduldig. En nu, tussen de tweede en derde voorstelling, heb ik de mooiste kerstdiners van mijn leven, al 27 okay. jaar. Erik ja. van mij, vind jij van kerstdiners of je jij er ook niet van? Nou, ik hou er eigenlijk wel van. Ja, wij eten altijd haast. En dat vind ik zo lekker. Dat vind ik prima. Ja. En jullie zeggen elkaar gedacht. Want Henk van der Meijden, u moet weer verder, begrijp ik nu. Ja, ja, we zijn met de voorstelling bij. Ja, duk, duk, Oké, zeker hier, toch? Komt dat zien, komt dat zien. De leeuwen brullen, maakt dat je wegkomt. Ja, Is een succes. Je hebt te zien in Scrooge als acteur. Wat natuurlijk ook een keer een heel andere discipline is dan dat. Ja, dat is schrikken. Nou ja, voor wie bedoel je nu? Nou, vooral voor mezelf. Nee, het is een totaal andere discipline. Ja, dat kan ja. je wel zeggen. Ja, ja. Het en is de... veel fysieker, onder andere. Mm -hmm. En bevalt het zover? De, de, de voorstellingen zijn al in volle gang. Ja, ja, het bevalt heel goed. Want het is een, een hele uh, vreemd samengestelde, hele grote groep mensen. Dus je doet, uh, de hele stemming is totaal anders dan dat ik zelf een voorstelling maak. En de, uh, het verhaal is mooi. De regisseur, Brun Kuyt, uh, die, heeft dat helemaal, uh, die heeft dat al vaker gedaan, de Christmas Carol... Er was geld, dus er waren mooie decor's, er is goed licht, er is een band, mijn eigen band. Dus alle ingrediënten voor een hele fijne kerstvakantie, die zijn er wel op. Oké, okay. we ja. praten straks verder. Ja. Na het journaal van de drie uur dan ook Sander Waddes de Vries, want die speelt in Woest Water van het Rood Theater. En dan een lins over film en muziek van Felix Strategie. Op Tot zo. Avro. Het radio een jaaroverzicht. De beerput van News of the World, die lijkt eindeloos diep.